Gert Kluik met het NOS Journaal. Vertrekkend president Obama zegt dat Donald Trump de sterke en robuuste relatie met de NAVO in stand wil houden. Trump heeft hem dat vorige week gezegd toen ze elkaar ontmoetten op het Witte Huis. In de verkiezingscampagne had Trump twijfel gezaaid over het bestaansrecht van het militaire bondgenootschap. De Russische president Poetin heeft gebeld met Trump en hem gezegd dat hij bereid is tot een dialoog op basis van wederzijds respect. Poetin wil graag de krachten bundelen in de strijd tegen terrorisme en extremisme. ING België zou bereid zijn minder werknemers te ontslaan als het personeel akkoord gaat met een lager loon, dat schrijft de Belgische krant de tijd. Volgens de krant legt de directie van ING België dat voorstel op tafel bij de start van de onderhandelingen over een sociaal plan. Begin vorige maand kondigt ING aan dat er wereldwijd banen moeten verdwijnen. Daarvan gaat het om 2300 banen in Nederland en 3500 in België. De Autoriteit Consumentenmarkt, ACM, en de Autoriteit Financiële Markten... gaan strenger toezien op fouten in -bureaus. Veel bureaus zetten de consument onder druk door te dreigen met maatregelen... die ze niet mogen nemen, zoals het inhouden van loon. Volgens de toezichthouders zijn het vooral mensen met een laag inkomen... en veel schulden waarbij de incassobureaus oneerlijk handelen. Om die kwetsbare groepen weerwaarde te maken, start de ACM een campagne. Er worden extra maatregelen genomen om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan... Zo mogen buitenstaanders niet meer in de stallen komen van pluimveebedrijven... en daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels... ervoor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de vogels. De maatregelen volgen op het uitbreken van het besmettelijke en dodelijke... vogelgriepvirus H5N8 in meer Hongarije, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland werden de afgelopen dagen ook besmette vogels gevonden. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regent. Het is 4 tot 8 graden. In de loop van de nacht wordt het vaker droog, maar het blijft bewolkt...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 ja allerlei Joods bezit uh, gewoon geconfiskeerd uh, werd... ...dat zij door de overheid, dat zijn door particulieren. Mm, ja, ja dat, dat is dan uh, ook uh, zoiets, hè? Dus, uh, uh, maar... ja, ik weet nog dat de vorige burgemeester uh, van der Rijden ja? Ja. ...die heeft mij verteld, dat schiet me nu nog binnen ...dat hij dus in een, een, een LIBOR-commissie uh, gezeten heeft... ...en dat was in Den Haag...